Van harte welkom en laten we starten met het shofar geluid. Shema Israel, Javé Eloheinu, Javé Echah, Baruch Shem Kevod, Malchut Olam Ha'Ei. Voor Israël, Jawe is onze God. Javé is één. Gezegend zij de naam van zijn koninklijke majesteit.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 Dan laten we psalm 92 zingen, de Sabbatspsalm, tof, leodot, la adonai. De eeuwige sprak tot Mozes en zei, dit is de instructie voor een vuuroffer. Het vuur op het altaar moet altijd brandend worden gehouden. Het mag niet uitgaan. De priester moet er iedere morgen hout op leggen en daar op het vuuroffer, zodat het offer geheel in vuur opgaat.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 Het is hun aandeel in mijn offer. Iedere man van de kinderen van de Aaron mag het eten. Het is hun aandeel in het offer. Het is een loon voor het werk voor de eeuwige. De eeuwige sprak tot Mozes. Zeg dit tegen Aaron en zijn zonen. Dit is de instructie voor het offer om de zonde te vergoeden. De priester die het offer brengt is de priester die het offer moet eten. Dit is de instructie voor het offer om schulden te vergoeden. De priester moet het in rook laten opgaan op het altaar. Iedere man van zijn zonen van Aaron mag ervan eten. Als een priester een vuuroffer van iemand brengt, komt hen de huid van het dier toe. Als iemand uit dankbaarheid een offer brengt, moet het een offer zijn van niet gezuurde met olie gemaakte koeken. Daarvan zal één worden geofferd aan de eilgen. De andere koeken zijn het loon van de priester. Vlees dat met iets onreins in aanraking komt, is zelf onrein en mag niet geofferd of gegeten worden. Het moet buiten de tent der samenkomsten verbrand worden. De eeuwige sprak tot Mozes, spreek tot de kinderen van Israël en zeg hen. Vet van runderen, schapen of geiten mogen niet eten. Vet van een gestorven dier mogen jullie wel gebruiken, maar niet eten. Bloed mogen jullie ook niet eten of drinken, niet van vogels, niet van vee, waar je ook woont. De eeuwige sprak tot Mozes en zei.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 Daarna geboog Mozes al Aaron en zijn zonen zeven dagen lang in de tent der samenkomsten te blijven. Dag en nacht te wacht houden voor de eeuwigen, opdat ze niet zullen sterven. Zo was het Mozes geboden. Aaron en zijn zonen en het volk volgden alle bevelen op die de eeuwigen door Mozes bevolen had. Ik wil de psalm 22 voorlezen. En waarom psalm 22? Het is vandaag de dag dat Yeshua dus geofferd wordt. En dit is dus een psalm die dus... een Profetie was over het leven van Yeshua. Een psalm van David voor de koorleider op de hinde van de dageraad. Mijn God, mijn God, waarom hebt u mij verlaten? Dat is een van de woorden die hij uitgesproken heeft aan het kruis. Bent u ver van mijn verlossing, van de woorden, van mijn jammerklacht? Mijn God, ik roep overdag, maar u antwoordt niet. En s'nachts, maar ik vind geen stilte. Maar u bent heilig, u troont op de lofzanger van Israël. Op u hebben onze vaderen vertrouwd. Ze hebben vertrouwd en u hebt hen bevrijd. Tot u hebben zij geroepen en ze zijn gered. Op u hebben zij vertrouwd en ze zijn niet beschaamd. Maar ik ben een worm en geen man, een smaad van mensen en veracht door het volk. Allen die mij zien, bespotten mij. Ze trekken de lippen op, ze schudden het hoofd en zeggen... Hij heeft zijn zaak op Jawe gewenteld. Laat die hem bevrijden. Laat die hem redden als hij hem genegen is... U bent er toch, die mij uit de buik hebt getrokken, die mij vertrouwen gaf toen ik aan mijn moeders borst lag? Op u ben ik geworpen van de baarmoeder af, vanaf de moederschoot, met u mijn God. Blijf dan niet ver van mij, want de nood is nabij. Er is immers geen helper. Vele stieren hebben mij omringd. Sterke stieren van Bazan hebben mij omsingeld. Ze hebben hun muil tegen mij opengesperd, als een verscheurende en brullende leeuw. Als water ben ik uitgestort... Ontwricht zijn al mijn beenderen. Mijn hart is als was. Het is gesmolten diep in mijn binnenste. Mijn kracht is gedroogd als een potscherp. Mijn tong kleeft aan mijn gehemelte. U legt mij in het stof van de dood. Want honden hebben mij omsingeld. Een horde kwaadoeners heeft mij omgeven. Ze hebben mijn handen en mijn voeten doorboord. Al mijn beenderen zou ik kunnen tellen. En zij, zij zien het aan. Zij kijken naar mij. Zij verdelen mijn kleding onder elkaar. En werpen het lot om mijn gewaad. Maar u, Jahwe, blijf niet ver weg. Mijn sterkte, kom mij spoedig te hulp. Red mijn ziel van het zwaard, mijn eenzame ziel van het geweld van de hond. Verlos mij uit de muil van de leeuw en van de hoorns van de wilde ossen. Ja, u hebt mij verhoord. Ik zal uw naam mijn broeders vertellen. In het midden van de gemeente zal ik u loven. U de Jahwe vreest, loof hem. Alle nakomelingen van Jacob, vereer hem. Wees bevreesd voor hem, alle nakomelingen van Israël. Want hij heeft de ellendige in zijn ellende niet veracht en niet verafschuwd. Hij heeft zijn aangezicht niet voor hem verborgen. Maar hij heeft gehoord toen hij tot hem riep, van u zal mijn lof zijn in een grote gemeente. Mijn gelofte zal ik nakomen in bijzijn van wie hem vrezen. De zachtmoedigen zullen eten en verzadigd worden. Wie ja we zoeken, zullen hem loven. Uw hart zal voor eeuwig leven. Alle einden der aarde zullen eraan denken en zich tot Yahweh bekeren. Alle geslachten van de heidevolken zullen zich voor hun aangezicht neerbuigen. Want het koningschap is van Yahweh, hij heerst over de heidevolken. Alle groten der aarde zullen eten en zich neerbuigen. Alle die in het stof neerdalen en hun ziel niet in het leven kunnen behouden, zullen voor zijn aangezicht neerbukken. Het nageslacht zal hem dienen en aan de Heer toegeschreven worden tot in generaties. Zij zullen komen en zijn gerechtigheid verkondigen aan het volk dat geboren zal worden, want hij heeft het gedaan. Dan willen we een aantal liederen gaan zingen. We beginnen met Heer God, wij loven u, mogen de woorden van mijn mond. En dan Goneni Elohim, dat is Psalm 51, dat is dus een gebed. En dan Psalm 22. Er komt nog een lied, een lied van uh, Christian van Woerd. Wij zijn uitgeleid. Dan gaan we nog een aantal liederen zingen. En ik heb vandaag best wel wat Hebreeuwse liederen. En we beginnen met Avenu Malkenu. Een heel mooi lied, een gebed. Wordt gezongen door Barbara Strijsland. Dat is ook een jodin. En die kan het zo geweldig mooi vertolken. Het is echt een geweldig mooi gebed. Onze vader, onze koning. Ontferm u zich over ons. En dan Baruch Hashem Adonai. Adonai Adonenu. Psalm 8 en dan Adonai mag gesenu. Dat is Psalm 91. Onze God is onze bevrijder. En dan Yeshua, we we gisteravond ook gezongen, Ram Venisha, Hamasiach. Dan ga ik het woord aan Willem geven. Wij gaan het over de feesten hebben. De feesten van Yahweh. Les 1, ik begin met les 1. Uh, dit zijn de feesten van Yahweh, niet de feesten van de Joden. Er vieren de feesten van Yahweh. Wij vieren ze ook. Dat zijn de feesten van Yahweh. Er zijn prachtige boeken over de feesten van Yahweh verschenen, maar dan noemen ze dat de feesten van de Joden. Nee, het zijn de feesten van Yahweh. Ja, als mijn vader jarig was, dan vierden wij feest, maar het was zijn feest. Het was niet mijn feest. Ik ga twee dingen zeggen. Eerst ga ik die feesten even heel globaal doornemen. En dat wordt heel moeilijk, want ieder feest, daar zijn... Honderden boeken, duizenden boeken over geschreven. En een dun boekje is nogal al honderd bladzijden. Dus die ben ik dan om even de feesten te behandelen. Maar ik doe het toch. En ik ga een paar dingetjes erover zeggen die mij aanspreken. En ik probeer vooral de verbanden tussen die feesten aan te geven. En vooral de geestelijke betekenis. En bij ieder feest haal ik even één, één Bijbeltekst aan. Uit het Nieuwe Testament. En het tweede wat ik ga doen, dat is... ...uitleggen waarom... ...christenen deze feesten niet vieren. Ze de feesten van... ...God die zij willen dienen... ...maar ze vieren zijn feesten niet. Dat is toch heel eigenaardig. En dat is een verbijsterend verhaal. Ik ben er nog steeds... nou, is niet te geloven, niet te geloven. Maar dat ga ik uitleggen. Ik begin bij Leviticus 23... ...want dat staat heel erg centraal... ...en ik ga niet heel Leviticus 23 voorlezen... ...maar wel een klein stukje. Java sprak tot Mozes... Spreek tot de Israëlieten en zeg tegen hen, de feestdagen van Yahweh, die u moet uitroepen zijn, heilige samenkomst. Dit zijn mijn feestdagen. Zes dagen mag er werk verricht worden, maar op de dag is het Shabbat. Een dag van volledige rust. Een heilige samenkomst. Geen enkel werk mag u doen. Het is in al uw woongebieden een Shabbat voor Yahweh. Dit zijn de feestdagen van Yahweh, de heilige samenkomsten, die u op hun vastgestelde tijd moet uitroepen. Moet je je voorstellen, er is een slavenvolk dat heeft het uitgeroepen tot Yahweh. En Yahweh leidt ze uit en dan krijgen ze één dag volledige rust. Nou, dat is voor een slaaf is dat fantastisch. Want de slaaf, die moet zich gewoon doodwerken, klaar. Die heeft geen waarde. Nou, dit, dit is een soort machine en slaap genoeg. Dit is fantastisch en het geeft ook, vind ik, ontzettend goed weer. Die Yahweh is ons God. Een God van rust en van vrede. Dit was de Shabbat. Ik heb ook een verhaal over de Shabbat, maar het is zo dik. En het is fantastisch, maar... Ja, we gaan dus heel globaal even een paar dingen erover zeggen. De Shabbat, die hebben we gehad. De voorjaarsfeesten, het Pascha, Pesach. Dat is een opgangsfeest. Opgangsfeest, dat is een oogstfeest, een groot oogstfeest. Moeten mensen uit de hele wereld, uit heel Israël, maar uit de hele wereld, die gaan naar Jeruzalem. Dat is fantastisch. Het is uh, ontzettend druk dan in Jeruzalem. Feest van ongesuurde broden. gaan met zot. En dat Pinksterfeest Feest, ook een opgangsfeest. Dan gaan we even de andere feesten. Bezuinendag. Joma Shofar. De meeste van deze feesten hebben nog. Nou, drie, vijf of tien andere namen. Dus dit is een van de vele namen die voor Bezuinendag staat. Het staat ook voor de Dag van Jawe. Zo wordt hij in het uh, Oude Testament ook vaak genoemd: de Dag van Jawe. De Grote Dag. En dan Yom Kippur, de Verzoendag, grote Verzoendag, het Lofuttenfeest, Sukkot. En de achtste dag die hoort eigenlijk bij het Lofuttenfeest, maar ik heb hem even apart genoemd, want het is een heel bijzonder feest. Ja, dus hij hoort eigenlijk een beetje apart. De achtste dag, nou. Ik heb hier even de tijden erachter gezet, zoals ze in Bijbel uh, staan, Shabbat, weet wij, Pascha, Pesach. De e van de eerste maand. En wat zo heel bijzonder is, al de voorjaarsfeesten, die zijn precies op die dag uitgekomen, letterlijk. Feest van de ongezuurde broden, Pinksterfeest, juist op die dag is het Pinksterfeest geweest. En zo denk ik ook dat de najaarsfeesten, dag, Grote het feest, die zullen ook precies op die dag plaats gaan vinden. Wat bij Pesach, per Pascha ook heel bijzonder is, dat is Jezus stierf, Yeshua stierf om drie uur. Nou, als goede Griek denkende mensen, zoals die veel in de kerk zitten en ik ook lang ben geweest, denk je van, nou, dat hebben ze daar keurig opgeschreven, die, is, die houden, Grieken houden van de tijd, van de Gronos, van... dus die hebben dat er ook even bij gezet. Gewoon drie uur was het klaar. Nee, om drie uur, en iedere Hebreeër weet dat om drie uur, het paarsalm geslacht. Dus deze tijden die zijn 1500 jaar voor Yeshua geprofiteerd. En ze zijn letterlijk uitgekomen. En de najaarsvezen zullen ook allemaal heel letterlijk uitkomen. Wat heel bijzonder is dat het volk van God Israël beeld in alle opzichten het werk van God uit. Het uitbeelden, het doen, dat is heel erg belangrijk. Dat staat centraal, dat is de, de hele offerdienst. Dat heeft zo'n betekenis, dat is geweldig. Hoe ze gelegerd zijn in de woestijn, het heeft een diepe betekenis. Uh, wij lezen, uh, Nel en ik nu, zijn we bij uh, Ezekiel. En Ezekiel die moet precies uitbeelden wat er zal gebeuren in Jeruzalem. Uh, hij moet op zijn zij gaan liggen, een, een jaartje en dan weer op de andere zij ook nog. Een, hij moet uitbeelden de inname van Jeruzalem, de belegering, de inname. Zijn vrouw gaat overlijden, dat zegt, ja wij tegen hem. Het is onvoorstelbaar hoe die man met zijn leven de ballingschap en de geestelijke dingen moet uitbeelden. Deze feesten die beelden ons heilsplan uit. En daar wil ik het over hebben. Dat is onvoorstelbaar duidelijk. En ik vind het onbegrijpelijk dat in al die jaren dat ik uh, in kerken en kringen gezeten heb, dat ik daar nooit over gehoord heb. Pas dus, Onbegrijpelijk, onbegrijpelijk. En als je dat niet weet, dan weet je eigenlijk ook dat er heel veel dingen mis geïnterpreteerd zullen worden. Want je, kunt, je hebt geen basis. De heipalen onder het gebouw zitten er niet. Er is geen fundament, dus dan gaat het fout. Maar als je dit vertelt, ja, dan moet er heel wat uh, gerestaureerd worden. Er zijn vier betekenissen van de feesten. Oogstfeesten van Israël. De voorjaarsfeesten, het herdenken van gebeurtenissen van het volk Israël. De najaarsfeesten, het veruitkijken naar de gebeurtenissen van uh, het volk Israël die nog gaan gebeuren. Ik denk dat het volk Israël, dat je dat dan breed moet zien. Want wij zijn ingeleid bij het volk. En ik denk dat het ook een diepe betekenis zal hebben. Het uitbeelden van het heilsplan van Yahweh. Voor de mensheid. En het is eigenlijk ook niet het oogst van Israël, niet alleen. Maar het is oogst, ook de oogst van Yahweh. Deze feesten gaan ook over de oogst van Yahweh. En het heeft ook een persoonlijke... Component, ons persoonlijk huilsplan. Dus ik ga in volgevlucht het heilsplan uitleggen. Want Het gaat echt over het heilsplan. Het eerste stukje. Pesach. Nou, daar hebben we de afgelopen uren en gisteren veel over gehoord. Dus ik dacht, dat zou, eigenlijk zou ik daar natuurlijk nu wat over moeten zeggen, maar dat doe ik toch niet. Israël herdenkt op Pesach dat het los werd uit de slavernij... In Egypte. En dan zegt Johannes. Wie de zonde doet. Is een slaaf van de zonde. En zoals Israël. Door Yahweh uit Egypte trok. Uit Egypte werd geleid. Worden wij. Door Yahweh. Door Yeshua. Uit ons oude leven getrokken. Want wij waren slaven van de zonde. En we worden nieuwe mensen. En de oogst. Zijn al die mensen die. Uit een oude leven zijn getrokken en uit de, de zonde achter zich hebben gelaten, en een nieuw leven willen beginnen. Johannes, Jezus antwoordde hun: Voorwaar, voorwaar, ik zeg u: ieder die de zonde doet, is een slaaf van de zonde. En het startpunt is: wij zijn slaven van de zonde. En het heilsplan gaat erover dat je de zonde achter je laat. Als de kerk hoort door dominees, dan, gaat, dan is het heilsplan voor hen. Dat God zonde vergeeft. En dat is waar. Maar het echte heilsplan is. dat je de zonde achter je laat, dat je een nieuwe schepping wordt. En er staat er: zoals Jezus in de volheid van God in Jezus is, zo zal zullen ook aan het einde. zal de volheid van God in ons zijn. Zo staat het er. Dat God alles is in allen. Nou, dat is het doel. Oké, okay, bezag. Het feest. Van de ongezuurde broden. Je hebt je bekeerd, je hebt besloten: ik ga de zonde achter mij laten. Het volk is wel eten na de uitocht uit Egypte, zeven dagen ongezuurd brood. We kunnen een huis heel nauwkeurig of we nog ergens oud brood, broodkruim, dat een grote schoonmaak. Wij hebben ons bekeerd, het oude leven ligt achter ons. We, zijn geen, we willen geen slaaf zijn van de zonde. En we doen we doorzoeken ons leven en we doen de zonde daaruit weg. Toen ik mij bekeerde, kwam er ontzettend besef dat ik een volledig andere manier moest gaan denken over heel heleboel dingen. En ik weet van Nel dat ze, die had een goud pijltje met uh, een sterrenbeeld. Nou ja, dat heeft ze helemaal vernield. Want ja, je wil het oude achterlaten, je, je wil alles met sterrenbeelden. En weet ik wat er voor, voor ouds in je leven is, wil je het wegdoen. Het moet schoon zijn. Het moet schoon zijn. Laat wij dus feest vieren. Niet met het oudst zuurdeeg, ook niet met zuurdeeg van slechtheid en boosaardigheid, maar met het ongezuurde brood van oprechtheid en waarheid. Bekering en dan doe je de dingen uit je leven weg die niet kloppen. En het volgende feest, Shavuot, Pinksterfeest, de vervulling met de heilige geest. Dat is ook een oogstfeest. Een heel bijzonder feest. Een mens, schrijft Paulus, is een tempel van de heilige geest. Je hebt je bekeerd. zonden is uit je leven. Je hebt ze weggedaan. Je hebt ze nauwkeurig doorzocht of er nog iets is. tempel is klaar. Yahweh kan met zijn geest, intrek in jou nemen. Dat is de bedoeling. Dat is het Pinksterfeest. Is dat hier de vijftig dagen na het beweegoffer op het ongestuurde brodenfeest? Het feest van de wetten. De of en werd er op de dag na de Shabbat, na Pesach, met een, twee koren schoven, schoven, in de tempel bewogen voor het aangezicht van Yahweh. En die gerstenschoven schoven, die stelde Yeshua voor. En dan zaten vijftig dagen na die bijzondere dag dat die schoven bewogen werden, was de Pinksterfeest. Dat is wel grappig. In het Joodse ding, als je zegt, wat staat er nou in de Bijbel voor de eerste dag der week? Zo is dat vertaald. Maar er staat de dag van de Shabbatten. En dat gaat hier over de omertelling. Zo heet dit. Dus het gaat helemaal niet over de eerste dag der week, dat is de zondag. Nee, het gaat over deze dag, dat die schoven bewogen zijn. Dus als ze staat de eerste dag der week, dat wordt het, ik denk, nog tien keer verkeerd vertaald met de zondag. Dat de eerste, Nee, dat is... Het gaat over de dag van de Shabbatten. De oogst van de mensen die zich bekeerd hebben, hun leven op orde hebben gemaakt en die vervult je met de geest van God. En in het Oude Testament staat dan: het is het feest van de Wet, hè, dat ze daar vieren. De Joden op eh, Pinksterdag. Het het feest van de Wet. Dan wordt de Wet van God in je hart geschreven. Dat betekent dat je de natuurlijke behoefte krijgt om de wil van God te doen, het is diep in je hart verankerd. Dat is belangrijk. De wet van God wat in je hart geschreven. En je treedt toe tot het verbond met de Yeshua op dat moment. Ja, het nieuwe verbond. Hier wordt het verbond gesloten. Bij de Chini werd het verbond met volk Israël gesloten. Hier wordt het verbond met ons gesloten. Ja, en eigenlijk gaat dan de gemeente in ondertrouwen met de Messias. Je weet dat de, in de Bijbel wordt het beeld van de bruiloft... Tussen de gemeente en de Messias Yeshua. Dat is een continu beeld. En hier begint eigenlijk de ondertrouw. Hier wordt het contract gesloten. Hier kan je niet meer terug. Ja, nog een tekst erbij. Ik doop wel met water tot bekering. Maar hij, Yeshua, die mij komt, is sterker dan ik. Ik ben het niet waard hem zijn sandalen na te dragen. Hij zal u dopen met Heilige Geest en met vuurstaat. Niet met de heilige geest. Ja, je wordt ook niet ondergedompeld in het water. Je wordt ondergedompeld in water. En je wordt ondergedompeld in geest van God. De geest van God moet je doordrenken. Dat is het feest van Piet. Het grote hoogst. En dan de bezuinendag, dag. De dag des heren. De dag van Yahweh. Die zal eens komen. De oordeelsdag. De doden worden opgewekt. Yeshua komt terug. De boeken gaan open. Nou, heel veel van de namen die bij de bezuinendag horen, ja, die, die gaan hierover, gaan hierover, over dat Jeshua terugkomt, dat de boeken opengaan, dat doden worden opgewekt. We bereiden ons op de grote verzoendag voor. Dat doen de joden. En dan gaan zij heel nauwkeurig, na wat ze verkeerd hebben gedaan... Wie ze hebben beschadigd, misschien met woorden onbedoeld of wat er fout is gegaan. Dat gaan ze de, uh, goed maken. Dat, zijn, dat is heel vervelend als je dingen die jij gedaan hebt goed moet maken. Dat je schuld moet blijven in mijn toegang, ik heb het fout gedaan. Zij noemen dat dan verschrikkelijke dagen, maar die beginnen hier. Want ze willen graag rein en heilig tot zijn. De bezuinendag. Eens zal die bezuin klinken. In openbaring gaat het dan om de zevende bezuin. En Paulus die schrijft in 1 Korinthe dat het de laatste bezuin is. Openbaring. 11 15. en de zevende engel blies op de bezuin. En er klonken luide stem in de hemel en zeiden. De koninkrijken van de wereld zijn van Yahweh. En van zijn gezalfde geworden. En hij zal koning zijn in alle eeuwigheid. Hier worden echte botjes verzet. Hier wordt alles anders. Hier gaat Yeshua. Namens Yahweh over de wereld regeren en gaat die orde op zaken stellen. Dat begint hier. Eens zal het zover zijn. De grote verzoendag. Eens zal ook de grote verzoendag er zijn. In het oude Israël kwamen de hoge priester in de tempel. En de hoge priester werd gereinigd, de priesters werden gereinigd, de tempel werd gereinigd. En dat deed de hoge priester. En eens zal dat ook weer gebeuren. Dan zullen wij als tempel van Gods geest gereinigd worden. Waarom is de grote verzoendag? Je kunt niet voor God verschijnen als er iets is in je leven. De verzoening betekent dat er een open relatie is. Er is een verschil tussen vergeving, je zonde zijn vergeven, en verzoening. Er zijn mensen die hebben hele lelijke dingen tegen mij gezegd. Ik heb ze vergeven. Maar ik heb nog geen open relatie met ze. Dat kan niet. Ik zou dat wel willen. Maar ja, dat gaat niet. Zij willen daar niet over praten. Zij willen mij op een bepaalde manier blijven zien. Zo zal het ook met, met God zijn eens. Zullen wij een hele open relatie met God hebben. zullen alles in ons worden. Dat zal op de grote verzoendag gebeuren. Alle hindernissen, alle ellende zal... Uit ons leven worden weggedaan. Net zoals de hoge priester de tempel reinigt, zo zal Yeshua ons reinigen. Volledig. Zodat de volheid van God in ons kan wonen. Romeinen, hem heeft God openlijk aangewezen als middel tot verzoening tot het geloof in zijn bloed. Wat heel belangrijk is, in de Bijbel zijn er twee woorden voor, in het Grieks en ook in het Hebreeuws, voor vergeving. Het ene heeft te maken met het oude leven achterlaten, bekering, het verslaafd zijn aan zonde en dan bekering. Het andere heeft te maken, hoewel je een contract gesloten had met God, hoewel je vol bent van de geest van God, gedoopt in zijn geest, zijn de dingen in het leven fout gegaan. En daar zal je je ook van moeten bekeren. Dat is een ander soort bekering. In zowel de Grieks als Hebreus zijn er hele andere woorden voor, die worden heel consequent in de grondtekst gebruikt, niet in de vertaling. Niet in de vertaling, dat is jammer. Het feest. Moet je voorstellen, je hebt de verslaving aan zonde achter je gelaten. Je hebt je huis gereinigd. Je bent ondergedompeld in de geest van Yahweh. Je hebt een contract met Yahweh gesloten. Je hebt het weer in orde gemaakt, alles wat fout is. De volheid van God. Je hebt een open relatie met God gekregen, de grote verzoendag. Wat is er dan een vrede in je leven gekomen? Grote oogstfeest is hier, is dit. Israël en de volker wij ook, horen Yahweh toe. Wij op weg met Yeshua in volkomen afhankelijkheid naar het paradijs van God. Opdat wij verzoend zijn met Yahweh. En wij vol zijn van zijn blijdschap. Je moet blij zijn. Je moet blij zijn. Het kijkt uit, zegt sommige uitleggers, ook naar... De duizendjarig vrede rijk. En ook, het is heel grappig, als je de feesten begrijpt, dan zie je ook dat het hele Nieuwe Testament als het ware om de, hele, om de feesten zijn gedrapeerd. Overal in het Nieuwe Testament komen die feesten weer tevoorschijn. Het is fantastisch, enkel omdat wij zo niet opgevoed zijn. Niet zoveel predikingen waar je er nog over gehad hebben, ontgaat dat soms wel eens een beetje. Hierna, openbaring, 7, vers 19, daar zag ik en zie een grote menigte die niemand tellen kon. Uit allen, dus dat is echt de grote oogst, de laatste oogst. Uit alle naties, stammen, volken en talen, stond voor de troon en voor het land, bekleed met witte gewaden en palmtak in hun hand. En God zal alle tranen van hun ogen afwissen. Nou, dan is er hele grote blijdschap. Dat is het doel. Dan is het doel bijna bereikt. Want dan is er het feest van de achtste dag. Een poosje geleden kreeg ik van iemand een, een vraag. Uh, wat precies, waar, we, waar leefden wij nou? In welke de dag leefden wij? Waren wij nou in de avond van de zevende of de morgen van de achtste dag? <laughs> ik moest erom lachen. God heeft zeven dagen gemaakt. Alles is zeven. En dan begint het weer opnieuw, gewoon met. opnieuw zeven, zeven dagen. Dat is. deze schepping is zeven dagen. En een herhaling van zeven dagen, zeven jaar, zeven. De achtste dag. dat gaat over de nieuwe hemel, en de nieuwe aarde. is er nog niet gemaakt. We weten wel dat. feesten zijn die hierop wijzen. Hè? Het Jubeljaar, het Jubeljaar wijst hiernaar. Maar de achtste dag is er nog meer. eens, zal die dag er zijn. Grote dag dat de nieuwe hemel en de nieuwe aarde er, er zullen zijn. Dan zie je het waar de Bijbel op uitloopt En er staat natuurlijk helemaal achter in de Bijbel. Openbaring. Openbaring 21. En ik zag een nieuwe hemel. En een nieuwe aarde. Want de eerste hemel en de eerste aarde waren voorbij gegaan. En de zee was er niet meer. En ik, Johannes...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 Zijn hun oog afwissen. En de dood zal er niet meer zijn. Ook geen rouw, jammerklacht of moeite zal er meer zijn. Dan de eerste dingen zijn voorbij gegaan. Hier uh, loopt dat allemaal op uit. Wij in de ultieme heerlijkheid van God. Een heerlijkheid die wij ons niet kunnen voorstellen. Maar die er is. Dit is het huilsprand van God. Bekeer je zonden wegdoen. Ja, we wil je onderdompelen in zijn geest. Hij wil je zich, zich met jezelf verzoenen. Wij zullen in de volle vrede van hem leven. We zullen uiteindelijk vol zijn van Jahweh in een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. En dan is het toch heel eigenaardig waarom vieren die christen feesten dan niet? Waarom doen ze dat dan niet? Dat ga ik beantwoorden. Wat mij ontzettend verbaast dat het nog voor de, de eerste eeuw voorbij is is er van de boodschappen nu we bijna niets meer over. Dat gaat in een razend tempo. Het punt is, joden die willen niet assimileren in het Romeinse Rijk. Zij aanbidden de keizer niet of die vereren ze niet. Zij wonen apart. Zij vieren de Romeinse feest, niet hun eigen feesten. Zij vermengen zich niet met Romeinen. Ze willen zelfs niet aan tafel gaan zitten met Romeinen. Want ze doen alles voor hunzelf en ze dus zij zijn een heel apart volk. De Romeinen vinden dat heel vervelend. En wat er ook zo is. In heel veel Romeinse steden kwamen. Vooral in de periode van. Zeg maar 50 na Christus. Tot 135 na Christus. Dus die periode. In heel veel Romeinse steden kwamen de Joden in opstand. Want die wilden hun eigen heilstaat. Dus dat was voor Romeinen. Een extra aanleiding. Om vooral een hekel te hebben aan Joden. En omdat steeds meer mensen uit de heidenen. ...zich bekeren tot Yeshua... ...kreeg dat ook vat op het denken in de gemeente. Een hekel hebben aan Yeshua. In uh, de oorlogen, de Joodse oorlogen... ...36 tot 70, de eerste Joodse oorlog... ...32 135, 135 Christus... ...daar deden de christen niet aan mee. Yeshua had gewaarschuwd gezegd... ...vlucht als je die legers ziet. Dus dat doen ze niet. En als je ziet... Hoe ontzettend agressief Joden onderling waren. En hoe ze er, als ze ook bij iemand verdachten, werden ze ruxeloos vermoord. Dat is een. Als je Flavius Josephus leest, dat is onvoorstelbaar gruwelijk. De christenen hoorden er even van. Dus die hebben afstand genomen van Joden, want ze wilden zo niet zijn. Dat is heel, heel begrijpelijk. De Romeinse schrijvers, dus de topschrijvers van die tijd, die dachten heel negatief over Joden en om een heel andere reden. Want ze verminken zichzelf, de besnijdenis. En ze waren ook erg lui, want ze werkten op de Shabbat niet. Dat is een heel negatief beeld over de Joden. En dan komt als klap op de vuurpijl de Romeinse keizer Hadrianus, 135 na Christus. Heeft hij dat ingesteld. Verbood alles wat met het Joodse geloof te maken had, verbood hij. Dus een christen die een feest viert... Van Yahweh, die lijkt wel heel erg op een Jood. Dus hij wilde niet op Joden lijken. Waarom vieren de Christen nu nog geen feesten van Yahweh? Omdat toen is besloten dat ze niet op Joden willen lijken. Dat is, hebben de kerkvaders zo bedacht en dat is van eeuw op eeuw en van generatie op generatie is dat doorgegeven. En dat is van het Rooms-Katholicisme in het protestantisme doorgegeven. Dus eigenlijk is het een vorm van antisemitisme. is erg om te zeggen, maar het niet vieren van de feesten is eigenlijk antisemitisme. We hebben hier uitspraken die gaan over de feesten en van ongeveer 100 naar Christus. Ignatius van Antiochieën. Iedereen die op wat voor manier dan ook bezig samen met jood viert, Wordt medeplichtig met hen die de Heer hebben gedood. Kijk aan. Barnabas. Het letterlijk houden van de Shabbat is geen gebod van God. Oké, okay. het staat ongeveer honderd keer in de Bijbel. En je wordt een kopje kleiner gemaakt als je het niet doet. Het letterlijk houden is wel een gebod. Waar gaat zo'n man het lef vandaan om dit te zeggen? Ik begrijp het wel. Hij, hij, hij wil zich afzetten, de, de vorige pagina. Die heeft hem geïnspireerd. De Shabbat, Justinus, is een straf van God voor de Joden om hen te schande te maken. En Joodse gebruiken zijn een straf van God naar aanleiding van hun aanbiddingen van het Gouden Kalf. Nou, dan heeft er voor de christenheid ook nog wat in het verschiet als ze gestraft moeten worden. En de Shabbat, dat is, dat is een feest... Het is voor iedere. natuurlijk uh, ja, viel ons ook te weten. Is er maar, dat het. Zelfs omgekeerde Joden die vieren de Shabbat. Ja, en wij houden de zondag. Dat is blijkbaar wat minder feestelijk. Waarom hadden de Joden een hekel aan christenen? En daar had Paulus mee te maken. Omdat Joden niet konden accepteren dat heiden zonder Jood te worden ook kinderen van Yahweh werden. Nou, Daar heeft Paulus zowel jaloers, staat hè, op verschillende plekken in de Bijbel. Waarom dan? Dit tast hun identiteit aan. Zij zijn heel bijzondere mensen, want zij zijn als enige in de wereld kinderen van God. En als je dan gewoon een heiden ook verklaart, het kind van God, dat kan niet waar wezen. Heel hun leven hebben ze al die wetten en, en regeltjes die bedacht zijn, hebben ze nagevolgd. En is er zo iemand die, die, die uh, pas nog het vlees weet want het zijn panden heeft. Die, die heeft zich dan bekeerd en die... Is er dan ook een kind van God? Dat was voor hen niet te accepteren. Nee, niet te accepteren. Wordt Paulus met een enorme legermacht van Jeruzalem naar Caesarea gebracht. Heeft, met, met, met honderden soldaten, ruiters. Nou, dat is, wat mankeert die mensen? Dat ze zo agressief zijn. Omdat Christen niet deelnamen in de Joodse oorlogen te hebben. Ja, en dus niet geloofden in de Joodse heilstaat. Dat was natuurlijk ook iets heel ergs. En daarna zie je de, de vorige uitspraken, die hebben natuurlijk ook hun uitwerking gehad. Daarom waren christenen in veel scholen en synagogen niet meer welkom. Het schijnt het zo te zijn dat dit wel zo rond, even na 70 na Christus, de regel was. Maar ook in het Jodendom was de leiding niet meer gecentraliseerd uit Jeruzalem. Dus heel veel synagoges in de wereld die accepteerden toch christenen. En dat liep. Nog eeuwen liep dat een beetje door elkaar. Zelfs in Jeruzalem, staat er, zijn er nog uh, christen en joden tot in de derde, vierde eeuw met elkaar opgetrokken. Ja, het viel allemaal nog wel mee. Maar, wat gebeurt er nu? 70 na Christus wordt de tempel verwoest. De meeste apostelen die zijn als martelaar gestorven. Eind van de eerste eeuw, 95 na Christus, krijgt de bischop in Rome al... De macht over andere gemeenten, dan is hij al in de lied. Dan zijn er al brieven die melden hoe mensen, in het bijzonder tegen die Bischop van Rome, opkijken. Dus in de tweede eeuw, dan gaat de Bischop van Rome allerlei maatregelen treffen: hij gaat de Shabbat afschaffen. En hij gaat dan daarvoor de dag van de zon, van de onoverwinnelijke zon, wordt als rustdag gecreëerd. Waar had die man dat les vandaan? Pesach wordt afgeschaft, want dat is natuurlijk veel te joods. En als je Pesach afschaft, dan schaf je dus ook Pinksterfeest af. Met de, het feest van de ongezuurde brood kon ze ook helemaal niks. En met de naaierfeet helemaal niet. Pesach wordt afgeschaft, paasfeest werd dan ook ingesteld op de dag van Astarte. Dus zot kan je worden. 150 na Christus, dan komt uh, Polycarpus. Polycarpus was een leerling van uh, de apostel Johannes. Die uh, maakt voor zijn leeftijd, hij is dan in de 70 en reis naar Rome. Om te zeggen van jongens, jullie moeten Pesach vieren. Maar die is een bisschop van Rome, die zal zeggen, dat doen we niet. Polycarpus wil terugdraaien, maar dat lukt dan in 150 na Christus, lukt dat dan niet meer. Is dat het al zo? Misschien met een Brabantse uitdrukking te binnen, maar heel erg verrot. En Brabant zei, kuis verrot. Je zei, kuis verrot. Het is zo slecht. Ja, 105 na Christus. Nou, en dan komt de 325, het concilie van Nicea. Keizer Constantijn, die geeft wat de kerk van Rome bedacht heeft, een wettelijke status. Keizer speelt maar een klein rolletje. Het was eigenlijk al in en kruiken Enkel omdat het een wettelijke status krijgt. Ja, dan kun je erop afgerekend worden. En uh, als je dan uh, tegen die wet ingaat, ja, dan krijg je boete. En de boete was dan dat het je kop kostte. Met dat ze de wortels met het uh, Denken doorsneden, ontstaat een ramp. Want je kan eigenlijk de Bijbel niet meer begrijpen. Je weet eigenlijk niet meer wat er staat. Dus dan hebben de kerkvaders geen goed beeld meer van God. De God van de Drie-Eenheid, dat is het godsbegrip van de filosoof Plato. Dan zeggen ze van Plato dat hij al een christen was, 300, nou, 300 jaar voor Christus. Ze hebben niet een goed beeld van de Yeshua. Ze begrijpen niets van de Heilige Geest. Het heilsplan hebben ze niet meer door. Hebreeuwse begrippen van ziel, geest, dag, Shabbat, nog een heleboel. Ze begrijpen het totaal niet meer. Ze weten niet dat. De Torah de onderwijzing van God is. Hoe kan je nou zeggen dat de onderwijzing van God niet meer voor jou geldt? Dat is dwaasheid. Is dus de hele Hebreeuwse denkwijze die in duizend dingen te tevoorschijn komt... die kennen ze niet meer. Ze weten niet meer hoe je het moet uitleggen. De Hebreeuwse Bijbel uitleg, de Pades... Uh, daar begrijpen ze niet meer van de Pades. Dat zijn vier niveaus van denken. En het de eerste niveau is altijd... De letterlijke betekenis. Letterlijke betekenis. Dus als er staat, uh, Jezus komt terug op de wolken. Letterlijke betekenis, Jezus komt terug op de wolken. Klaar. Een hele goede vriend van mij, die heeft dan uh, een nieuw boek gelezen. En zegt, oh Jezus is al teruggekomen. Of heb je hem dan gezien op de wolken? Heeft iemand hem gezien? Nee. Maar die gaat dus een geestelijke betekenis daaraan toekennen. Dus we gaan allegorisch denken. Nou, de allegorisch denken, dat is weer... Typisch Grieks. Hebreeks-Bijbel uit dat zijn ze volkomen kwijtgeraakt. Dit is eigenlijk een groot drama. Een groot drama. En wat ze nou aan het doen zijn, wat de kerkvaders gedaan hebben, ik zeg het heel plat, die hebben gewoon het christendom in elkaar geknutseld. Het is een hard woord, maar het, het staat heel ver af van de bedoeling van God. Dat betekent niet... Dat er heel oprechte mensen zijn. Dat betekent niet dat alle mensen die christen zijn verloren gaan. Ook in mijn familie zijn er fantastische dingen gebeurd. Van mensen die gewoon naar de kerk gingen. En waar je de hand van God in ziet. Maar het christendom staat wel heel erg af Van wat God aanvankelijk bedoeld heeft. En zoals we weer waar we naar terug moeten. Christelijke dogma's. Ze hebben geen fundament in de Bijbel. Er zijn bijna geen dogma's waarvan je zegt, nou, daar staan we nou eens achter. Ik sprak een pootje geleden met een rooms katholieke priester. Hij was priester geweest en die was uh, een, een specialist in Hebreeuws. En die zei tegen mij van, ik kan geen dogma meer vinden waar ik achter sta. Alles is anders, alles is anders, alles is anders. De drieënheid niet, de kinderdood niet, de predestinatie niet. Er blijft niks over, er blijft niks over. Het is uh, heel erg. Dus dat betekent dat we in een soort zoekproces terecht zijn gekomen om weer terug te gaan naar de Hebreeuwse wortels. En ik denk dat dan in de Bijbel genoeg materialen om te vinden om daar ons weer een vast in te krijgen, een goed fundament. En ik denk dat we heel voorzichtig moeten zijn met kijken wat allerlei rabbijnen daarover hebben geschreven. En niet zo klakkeloos dat meer naar doen. Hoewel we daar heel veel van kunnen leren. Want ze zijn... dat uh, zijn soms hele wijze mensen. Maar onze... Rabbi Yeshua. Paulus. Shaul. Ja, laten we dat, dat zijn voor ons de fundamenten waarop uh, alles moet passen. Dit een drama. Ik vind dit echt... Je krijgt tranen in je ogen als je dit bedenkt. Het gaat over een koning die voor zijn zoon... Een bruiloftmaal gaat aanrichten en hij nodigt alle mensen uit. Het verhaal in Lucas is iets anders dan in Matthäus. Ik heb voor Lucas gekozen, maar dit verhaal, de, de titel is uit uh, Matthäus. Moet je voorstellen dat een paar jaar geleden prins Willem-Alexander en Maxima zouden gaan trouwen en de grote der aarde wordt uitgenodigd? En niemand komt er. Dus het is te druk, ze hebben voor hun eigen bezigheden. Zeker, man. Rijdde een grote maaltijd en noden er velen. En hij stuurde zijn dienaar erop uit tegen de tijd van de maaltijd om de genoten te zeggen kom, want alle dingen zijn nu gereed. En zij begonnen zich alle te van schuld. Het eerste zei tegen hem: ik heb een akker gekocht en ik moet een nodige buiten om die te bekijken. Ik vraag hoe houdt mij voor, voor schuldig? En de andere zei: ik heb vijf span ossen gekocht en ik ga erheen om ze te keuren. En ik vraag houdt mij van schuldig? En weer de ander zei, ik heb een vrouw getrouwd, en daarom kan ik niet komen. En die dienaar kwam terug en berichtte deze dingen aan zijn heer. Toen werd de heer des huizes boos en zei tegen zijn dienaar, ga er snel op uit naar de straten, en stegen van de stad, en breng de armen en de verminkten en kreupelen en blinden hier. En de dienaar zei, heer, het is gebeurd, zoals u bevolen hebt, en nog is er plaats. En de heer zei tegen de dienaar, ga erop uit naar de landwegen, de heggen en dwing hem binnen te komen, opdat mijn huis vol wordt. Want ik zeg u dat niemand van die mannen die genodigd waren, mijn maaltijd proeven zal. Nou, een maaltijd is altijd feest, een groot feest. Dus André, ga naar de heggen en de steggen. Kijk uit naar kreupelen en lammen. Amen. Willen we een lied zingen? Dat is Ki Ko Ahaf. Ja, het staat echt in het teken van Pesach allemaal, hè? dat hebben jullie wel begrepen waarschijnlijk. Kiko Ahaf betekent, uh, dat is uit de tekst van Johannes 3, vers 6. al zo lief had God de wereld, dat hij zijn enige geboren zoon gezonden heeft, opdat een ieder die gelooft. Ik zal de Hebreeuwse zegen uitspreken en dan wil ik spreken nergens die zegen uit. Hef uw harten tot God en ontvang zijn zegen die we in zijn naam op u mogen leggen. Jawarecha, Ja, we recha. Ja, er ja shalom. Ja, we zegen en behoeden u. Ja, we doen zijn aangezicht over u licht en zij u genadig. Ja, we verheffen zijn aangezicht over u en geven u zijn shalom. Amen. Amen. We willen nog het lied zingen. Give thanks with a grateful heart. Als afsluiting.